Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het gaat weer beter in de sierteeltbranche. Volgens ABN Amro komt de sector langzaam uit het coronadal. In mei ging nog maar 8% minder bloemen en planten naar het buitenland dan een jaar eerder. In april was de export nog met bijna 40% gedaald. Het politiekorps van Los Angeles krijgt komend jaar 150 miljoen dollar minder te besteden. Het geld gaat onder meer naar projecten voor minderheden. De besluit komt op een moment dat in het hele land wordt opgeroepen om minder geld aan de politie te geven... die onder vuur ligt vanwege raciaal geweld en onrechtvaardigheid. Ook in andere steden wordt de politie gekort. New York besloot gisteren om 1 miljard dollar bij de politie weg te halen. Meer dan 48.000 mensen zijn gisteren in Amerika besmet geraakt met het coronavirus, meldt persbureau Reuters. Het is het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak in Amerika begon. Een van de zwaarst getroffen staten is nu Californië. Zeker drie weken lang blijven restaurants, cafés en bioscopen in een groot deel van de staat gesloten. Zeker 24 mensen zijn omgekomen bij een aanval op een afkikcentrum in de Mexicaanse stad Irapuato. Er zouden ook nog zeven gewonden zijn. Het was al de tweede aanval van deze aard in de maand tijd in Irapuato, een stad in het midden van Mexico. De regio waarin de stad ligt is een van de gevaarlijkste van het land door aanhoudend drugsgeweld. Minister Clark van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland heeft zijn ontslag ingediend... ...na recente fouten in de aanpak van de coronacrisis. Half juni kregen twee zussen die in Engeland waren geweest... ...toestemming om eerder uit quarantaine te gaan om een begrafenis te bezoeken. Later bleek dat ze het coronavirus onder de leden hadden... ...en andere mensen daarmee besmet hadden. Twaalf Nederlanders die als kind in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken waren... dringen er in een open brief aan de Tweede Kamer op aan... dat Nederland kinderen uit overvolle Griekse vluchtelingenkampen opneemt. Later vandaag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over een motie... om kinderen naar Nederland te halen. Het weer. In het noorden pittige buien, lokaal met onweer en hagel. In het zuiden slechts een enkele bui en dan komt de zon vaker voor de dag. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A9 tot zondag staat er nu een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Knoopend Diemen. 11 kilometer geeft een half uur vertraging. Aansluitend op de A1 staat een half uur vertraging in de file op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Haven en Knopend Muidenberg van 8 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Another girl with a funny name She's called Cherokee An Indian girl on the prairie Hoochie, Hoochie, choo-choo train Take me to my funny name Come on, let us go Come on, let the whistle blow Hoochie, Hoochie train is on the Hoo Hoochie, choo-choo train Another girl with a funny name She's called Cherokee Radio in het zand. Voor zon zee. En heel veel zomerhit. <tie> Dit is. in mijn bed, Impatient before a beautiful lover He's not a cheater, a believer. He's a warm, warm, blooded achiever It's a lonely night, my baby, make love for summer It's oh. so hard when you hit someone Your heart breaks and it ain't no But I gotta pay that risk tonight It'll be the day.